NOS Nieuws van 10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Het aantal zwangere vrouwen dat vanwege een complicatie op het laatste moment nog naar het ziekenhuis gaat, is met ruim de helft gedaald. Dat blijkt volgens Dagblad Trouw uit een analyse die het CBS op verzoek van de krant liet maken. In 2010 gingen er 16.000 zwangere vrouwen met spoed naar het ziekenhuis voor de bevalling. Vorig jaar waren dat er nog maar 7800. 7800. In Trouw zegt de voorzitter van de Vereniging van gynaecologen positief verrast te zijn door de cijfers. Die last-minute-opnames zijn vaak gevaarlijk voor moeder en kind. De daling komt waarschijnlijk doordat steeds minder vrouwen thuis bevallen. Op scholen staan nog altijd te veel automaten met ongezonde producten... als snoep, snacks en frisdranken. Dat zegt het RIVM na onderzoek op bijna 450 scholen. Wel blijkt dat het aanbod van kantines op scholen gezonder is geworden... Er worden meer producten uit de schijf van vijf aangeboden dan ongezonde, zoals snacks en frisdranken. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat de wil erkennelijk is om gezonder voedsel aan te bieden, maar dat het effect veel groter zou zijn als ook het aanbod in de automaten gezonder wordt. In Noord-Korea zijn drie mensen van de BBC opgepakt. Volgens een Chinees persbureau zouden ze in een reportage een ongepaste beschrijving van leider Kim Jong-un hebben gegeven. Correspondent Rupert Wingfield Hayes werd acht uur verhoord en ondertekende een verklaring. Daarna is hij naar het vliegveld gebracht en met zijn ploeg het land uitgezet. Op dit moment vindt in Noord-Korea voor het eerst in 36 jaar het partijcongres plaats van de Communistische Partij. Het weer nog vandaag zonnig, later in het zuiden wel wat bewolking. Bij een stevige oostenwind worden 22 tot 26 graden. Vanavond valt er in het uiterste zuiden lokaal een regen- of onweersbui. Morgen wordt het weer vrij zonnig, maar s'avonds opnieuw kans op een onweersbui in het zuiden. Dit was het NFC FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... bij Hoevelaken 3 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam tussen Blarikum en Muiden-Oost... 10 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstok is daar ook geblokkeerd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Stad en Knopert muidenberg 9 kilometer. En een hele korte file nog op de A12 Arnhem-Den Haag... bij Hooggraven 2 kilometer.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 Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the weight. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum.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 En zo zijn we alweer aangekomen bij u drie van dit programma. voort op zaterdag. voort. nogmaals een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Je de Catch and Release. Wat een wereldsingel, hè? De single van Matt Simons. Wat gaan we in het delen allemaal doen, Albert-Jan? Nou, allereerst nog even een tussenstandje van de Giro d'Italia. De tweede etappe. Uh, met uh, Ton Doumoulin in het roze. Uh, ze zijn 50 kilometer uh, vanaf de finish. En de, de kropgroep van een drietal man, waaronder de Nederlander Chalingi... hebben nog een voorsprong van 3 uh, minuten 46 seconden. Het zijn prachtige beelden die, die, uh, die worden uitgezonden. Van het prachtige land tussen Apeldoorn en Arnhem. Uh, wij blijven dat volgen over de finish halen. Het zal, uh, het zal er al om gaan spannen. Maar in ieder geval, dat is de tussenstand... met nog 49,8 kilometer te gaan naar de finish. We gaan straks eerst weer schakelen met Maurice Mulder... voor de laatste keer vandaag, want die geeft een sfeerverslag... vanaf het centrum, dan wel vanaf het strand van Zandvoort. Want het is gezelligheid op en top in en rondom het dorp Zandvoort. Uh, hij, hij heeft al verslag gedaan vanaf uh, het station, vanaf het strand... en wellicht uh, kijken waar hij zich nu bevindt. Het zal wel erg zijn op het terrasje, denk ik. Dat rond de klok van tien over vier, kwart over vier. Daarna hebben we natuurlijk nog pit Report. En waar kan het anders over gaan dan over de geweldige overgang... van Max Verstappen van Toro Rosso naar Red Bull. Half vijf hebben we natuurlijk nog het dier van de week... en die luistert naar de naam 3K. En liefhebbers van het gedicht van de week er komt een hele mooie aan. Een tranentrekker van het eerste uur onder de titel Lieveling. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. Ik ben heel erg benieuwd naar het gedicht van de dag. <laughs> ja. Ik denk nog wel uh, iemand uh, hier is al ja, goed. Nog wel 1, twee, drie, drie vier, vier, vijf... Nog veel meer! Hè? We gaan hem beleven zo dadelijk om kwart voor vijf bij ZFM. <laughs> maar tot aan die tijd nog andere nieuws en lekkere muziek. Wat dacht je van deze uit? De jaren tachtig van Co-West. We close our eyes. het effect van als je tegen de zon in kijkt, hè, vanmiddag. We close our eyes. Jorde, de ziel van Co West uit de jaren 80. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. CMM. En digitaal te ontvangen op kanaal 40 via Ziggo. Zo dadelijk gaan we weer naar Maurice Mulder. Hij bevindt zich ergens in Zandvoort. Het is altijd een verrassing hè, waar hij uh, aanwezig is. Hoor je na deze lekkere dansbare plaat van alweer uh, ongeveer uh, nou, iets meer dan een jaartje geleden. Hier is Kygo en Here for You. We'll be passing by and be time, just Chasing doors We'll be dancing in the dust Cause we're coming through Ik word anders naar de Fossejacht, maar uh, de Mulderjacht. Want waar bevindt uh, Maurice zich op dit moment? Goedemiddag nogmaals, Maurice. Goedemiddag, Rob en Homer, Jan en luisteraars natuurlijk. Ik uh, ben nog steeds in Zandvoort. Ja, echt waar? Ja, echt waar? Jeetje, je was eerst op het station, toen op het strand. Volgens mij zit je ja. nu in het centrum van Zandvoort. Ja, correct. Ik uh, kreeg een beetje last van uh, uitdrogingsverschijnselen. Dus, ja. Uh, ik moest even wat uh, water drinken en een uh, koud kool Daarom ben ik even naar het centrum gegaan. En in het begin dat, dat ik mijn rondje begon, was ik natuurlijk ook een startpuntcentrum. En toen was het een stuk rustiger. Maar nu ik bijvoorbeeld door die Kerkstraat naar beneden liep, net... Ja. begint het toch aardig druk te worden in het dorp, hoor. Oké. Okay. Dus het is een uh, goed teken voor uh, Zandvoort, uh, dit mooie weer. Nou, ik was net ook, zoals uh, jullie vroeger, bij de Ringsberaden langs geweest. Ja. Uh, en mij uh, de, de, de persverlichter, die uh, was op het moment aan het uh, varen. Dus hier heb ik niks concreets kunnen vragen. Maar ik weet wel dat ze we het nog gelukkig rustig hebben gehad. Mooi. En uh, het is alleen zo dat nu het uh, vloedbord, wordt. Het zit er nu aan te komen, de vloedtijd. Er wordt het strand weer kleiner. Nou, ja, dan ga je dus de kinderenvermissing krijgen. En uh, nou, het alcoholniveau bij sommige mensen... Er dus zat er ook al best wel in in het zonnetje. Doe dit nou niet. Nee, al handig. alcohol ah. en zon, dat is een gewaarschuwd mens, telt voor twee. Ja, precies. Dus ze lopen. ook, uh, dat is mijn uh, gof hoor... dat er weer uh, onwelmeldingen gaan komen zo tegen het eind van de dag... en dat ze dan uh, wel drukker gaan krijgen. Oké, okay, momenteel ben je, ben je lekker in het centrum, uh, Maurice. Terrassen allemaal lekker vol? Nou, eigenlijk wel. Er zitten allemaal goed gevuld op terrassen. Dus dat is, uh, van wat ik zag, is het een uh, goed teken. En ze worden steeds voller en voller. Er zijn her en der nog wel wat stoeltjes, maar dat uh, wordt vanzelf gevuld... Dus ja, ja, want iedereen die blijft toch normaal gesproken ook een beetje op het strand plakken bij dit uh, mooie weer zoals uh, vandaag. Maar toch gewenst het centrum te vinden. Dat is mooi. Ja, maar het mag nog altijd meer natuurlijk. Hè. Het centrum uh, kan nog beter gevonden worden door de toeristen en de bezoekers. Maar het punt is ook, uh, je hebt best wel veel wolken af en toe. En daardoor is het uh, net even wat lekkerder nu denk ik in het centrum als uh, op het strand. Ja. Dus kom, als je op het strand zit en je luistert naar Sief. En daar hebben we volgens mij een mooie jingle van. Uh, pak je radio, ren naar het zand. Nee, pak je radio en ren naar het dorp. <laughs> dat is een mooie, dat is een mooie, mooie oproep, uh, uh, Mo. Ik wil, ja, helemaal goed. Oké, okay. nou, ik zou, uh, ik zou zeggen uh, bedankt voor je sfeer-impressies uh, uh, tijdens onze uitzending. En ja, ik zou zeggen, ga nu, uh, ga nu lekker zelf genieten. en uh, we zullen, we, Wellicht dat we elkaar over een kleine drie kwartier of over drie kwartier uh, weer spreken, maar dan buiten de uitzending om. Ja, dat sowieso. En uh, ik blijf nog wel even rondlopen her en der... voor veel materiaal te verzamelen. Maar dan heb ik even een kleine jaloesmakende vraag aan jullie. Ja? Mm. Uh, hoe is het in de studio? Hoe is het in de studio? Nou, he heel erg rustig. Ja? Ja. Alleen Rob en ik. En het is, en het is een beetje benauwd. Allemaal luxeflex, allemaal dicht en zo. En ik sta lekker buiten, lekker op het strand. Ja, we, we hebben lekker alles dicht. Goed gedaan. Heb jij, wel, heb jij wel ingesmeerd, trouwens? Nee, eigenlijk niet. Foei. Oei, oei, oei, oei. Dat is, een, dat is een leuke anekdote. Ik kwam net op de kwam ik aangelopen. En de eerste opmerking die ik kreeg van een van de reddingsberadenleden. Je ziet er oververhit uit. Ik zei, nou, dat kan wel kloppen. Oké, okay, dus <lacht> opgepast Maurice. Lekker afkoelen nu. Ja, daarom ben ik even het centrum gaan Even lekker wat kaas drinken. En dan gaan we weer op stap. Helemaal goed. Nou, gaan Albert-Jan en ik ook doen uh, na vijf uur. Heel goed. Want het uh, ramen in de studio durven we niet meer uh, open te zetten. naar, naar die vleermuis uh, die binnen is geweest. Dus die wel lekker dicht, hé Albertje? Ja, ik zit er zeker. <laughs> ja. Goed. Mo, bedankt nogmaals en uh, ja, we spreken ja, die, elkaar. Die, die bedankt. Mm, Oké, ja. okay. hoi, hoi. dat was Maurice Mulder live vanaf het centrum van Solforte. Hey, daar is het altijd gezellig en heb je baat bij muziek van Daniel Lowies. De ene heeft baat bij een barrel of twee. De ander heeft baard bij mooi weer. Maar één ding is bij elk mens geliek. We allemaal baard bij muziek. Muziek met gitaren of met een orkest. Muziek van de toekomst, muziek die is west. Gereformeerd, communist, Rooms, katholiek. We allemaal baard bij muziek. Muziek voor soldaten op weg naar het front. Muziek u de hemel, muziek u de grond. Alleenig of samen, publiek, Bij alle baat bij muziek. De ene heeft baat bij zunne en rust. De andere. We hebben allemaal baat bij muziek. Muziek van Brahms of een vlughaar van Bach. Een ballade van Brahms. Muziekje voor s Nachts Zelfmaakt of massaspel uit een fabriek. We hebben allemaal baat bij muziek. Gesang voor Donar, Boeddha of God. Voor Allah. Not. nonchalant, religieus of bloedfanatiek, we hebben allemaal baat bij muziek. Muziek in de box, muziek bij de dood en dorters niet. als dagelijks brood. Klinkt altijd wel wat, elk mens is uniek, maar we allemaal. En wiezen, moet je hun niet eens zien? Verschil is er altijd al best. Maar één ding maakt ons allemaal mogelijk. We hebben allemaal bij muziek. Oh, we hebben allemaal baard bij muziek. en baat bij muziek. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, want hier zouden we gaan uh, overstappen, hè? Oh. Ja, overstappen. overstappen. Ja, het staat bol van de kranten en de, de diverse magazines staan natuurlijk vol met hetgeen wat afgelopen week is gebeurd met Max verstappen en natuurlijk met name zijn overstap van het uh, Red Bull Race van, uh, van Toro Rosso. Naar Red Bull en uh, hij gaat nu het stoeltje over van de Rus Fiat. Max verstappen heeft uh, gisteren bij de Red Bull Racing fabriek in Milton Keynes zijn racestoeltje uh, sch laten schuimen. Verder maakt hij kennis met de bolide de RB12 en zijn nieuwe teamleden. Samen met Red Bull zetten we nu alles op alles om mij zo optimaal mogelijk voor te bereiden op mijn eerste meters in de RB12. Tag Hoyer. Al dus Verstappen. En Tag Hoyer, dat staat voor die motor. Ja, Renault. Renault, hè? Ja, ja nee, er zitten wel mensen die denken dat het een Ferrari-motor is. Nee, maar nee, nee, nee, nee, nee. Het is een Renault-motor. Maar nogmaals, die per direct overstap van satellietteam Toro Rosso naar het grote Red Bull. Verstappen neemt de komende dagen plaats in een simulator om virtueel aan zijn nieuwe auto te kunnen wennen. Hij belooft een intensieve voorbereiding te worden... richting zijn debuut, uh, zijn debuut, debuut bij Red Bull. De 18-jarige Nederlander neemt, uh, nam gisteren tijdens de vrije neemt, neemt vrijdag 13 mei tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Spanje... voor het eerste keer bij een officieel moment plaats achter het stuur van zijn nieuwe Red Bull. De hoofdrace is twee dagen later in Barcelona. Het spreekt voor zich dat ik niet kan wachten tot het bijzondere moment daar is, al dus Verstappen. In de eerste vier races van het lopende seizoen behaalde de Limburger 13 punten voor Toro Rosso... Met zijn overgang naar topteam Red Bull... waar hij collega wordt van Daniel Ricciardo... hem plotseling podiumplekken. Laten we het hopen voor hem. En uh, wat zijn de reacties van de Nederlandse formule, voormalige uh, Formule 1-coureurs? Deze beslissing snijdt zoveel hout... al dus Jan Lammers over de overstap van Max Verstappen van Toro Rosso naar Red Bull. De Red Bull wil gewoon altijd twee auto's in de top 6 En dat is voor een team een miljoenenverschil. En Max' racetempo is erg goed en van een solide factor. Hij zal straks bij de volgende race in Barcelona merken... dat de auto van Red Bull beter is dan die van Toro Rosso. En dat geeft veel vertrouwen, zodat je nog meer uh, punten kunt verzamelen... al dus de Formule 1-coureur Jan Lammers. Er komt eraan een leuk uh, psychologisch gevecht... want iedereen staat op scherp, al dus Jan Lammers. Fiat bijvoorbeeld zal in ieder geval het ongelijk van Red Bull willen bewijzen... en zal meer gedreven zijn dan ooit om bij Toro Rosso... zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz, maar ook de Red Bulls te verslaan. Max zelf had vorig jaar al de kwaliteiten om een race te winnen. Als hij bij Mercedes had gezeten, was hij nu al kampioen. Dat geloof ik oprecht al dus Lammers. De grootste opgave voor hem is een onbev uh, zijn onbevangenheid... en op talent te blijven rijden. Ik probeer een hele leven lang al te rijden, alsof ik nog 17 ben. En dan is hij nog maar 18 jaar. En uh, Christian Alberts, uh, zijn reactie, Red Bull moest wel iets doen. Want dit uh, is nu al een verloren seizoen voor, ze stelt oud-Formule 1-coureur Christian Alberts. Daar zullen uh, dit jaar geen races meer gewonnen worden. Ze plaatsen Max nu alvast in het team om hem goed in te, te laten integreren... zodat hij volgend jaar niet eerst nog dat hoeft te doen... en dat hij gelijk een vuist kan maken naar de anderen. De auto van Red Bull is qua aerodynamica veel beter. Alleen qua motor heeft Toro Rosso het nog... Iets beter voor elkaar, maar hij kan in ieder geval aan het team wennen... en volgend jaar gelijk met een pak ervaring bij het hoofdteam... aan het seizoen beginnen. En tenslotte de reactie van Robert Doornbos. Toen ik dat hoorde, dacht ik gelijk, wat een oude lul ben ik... want tien jaar geleden reed ik daar, stelt Robert Doornbos. In 2006 mocht ik bij Red Bull Racing instappen... bene halfwege het seizoen als vervanger van Christian Kleen... die toen weggestuurd werd, Daniel Fiat... Heeft tenminste nog een levenslijn bij Toro Rosso... maar hij zal het moeilijk krijgen om nog goed te presteren. Red Bull verwacht minimaal een podium en wil meer races winnen... na een moeilijke jaar zonder zegens in 2015. De auto is goed genoeg, alleen de motor nog niet. Aan Daniel Ricciardo heeft Max in ieder geval een, bewe in ieder geval een bewezen... en vrij ervaren teamgenoot van wie hij veel kan leren. Bij Red Bull werken nog veel mensen uit mijn tijd... waaronder teambaas Christian Horner waarvoor ik ook race in lagere raceklassen. Hij zal nu max verder fijn-tunen fijn als een ruwe diamant... net als Sebastian Vettel. Horner maakt het verschil door op kleine zaken te letten... zoals een goed-ogende pitbox. Dan heb je qua uitstraling gelijk een psychologisch voordeel. Horner is als coureur zelf nooit geslaagd, maar als teambaas wel. Hij weet wat hij wil en heeft de goede mannen en kan streng zijn. Red Bull is niet voor niets... Vier keer kampioen geworden. Nou, wij gaan het allemaal volgende week vanaf vrijdag... tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Barcelona... allemaal meemaken wanneer Max Verstappen... bij uh, zijn nieuwe werkgever aan de slag gaat. Helemaal goed, toch? En ik vond uh, Christian oh, Albers... een beetje negatief trouwens met ja. zijn commentaar. Ja, klopt. Ja. Zo van de floren, jaar, dus uh, doe het nou maar. Hè? Maar hij is zelf ook niet. Die is destijds is hij lekker weggegaan uit de, uit de DTM... en naar richting Formule 1 en toen. Ja, en toen? Ja, en toen? En, en uh, Olaf van Mold, trouwens, ja. die uh, twitterde toen het uh, eerste nieuws uh, naar buiten kwam over uh, Max Verstappen, ja. van dit is een fabel. Dat gaat nooit gebeuren. Nou, het, en zie hier, het uh, tegendeel gelukkig, gelukkig, gelukkig. Gelukkig gaat Olaf het een keer fout. <lacht> die, dat soort fouten mag je bismaken van mij. Toch? Wel. Zo is het. Zodra krijgen krijg je het dier van de dag. Dat is 3K. Maar eerst gaan we luisteren naar Pieter Fox. Hier is Hals zee. Hier ben ik geboren. En lopen door de straat.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 Und sich hole sie ab ich hab den tag auf meiner seite ich hab Rückenwind ein Frauenchor am Straßenrand der für mich singt Ik lehne mich zurück und guck ins tiefe blau schließ die augen und lauf einfach geradeaus am ende der straße steht ein haus am see wo orangenbaum blätter liegen auf dem weg ich hab 20 kinder meine Frau ist schön komm vorbei ich brauch nie rauszugehen it's something in it's something ich suche neues land mit unbekannten straßen fremde gesichter und keiner kennt mijn namen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 Samse, orangen und Blätterlieden auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, weil das auch ist schön. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven, heb tauwe oren, wijs baat en zit ze Blijf gewoon leuke muziek, dit is van Pieter Fox En half aan zee En van deze vos gaan we naar het dier van de week. En dat is deze week Drika. Omdat Drika is gevonden is haar leeftijd een inschatting. Ze is ongeveer 10 jaar jong. Ze is heel erg lief en ontzettend aanhankelijk, maar vindt andere katten in haar buurt geen goed idee. Drika zoekt daarom een huis voor haar alleen. Het liefst met een tuintje, zodat ze lekker naar buiten kan. Drika heeft last van haar nieren en krijgt daarom speciaal voer. En het is een prachtige foto die daarbij gesloten is. En daarvoor kan ik me voorstellen dat u voor haar gevallen bent... voor dit lieve koppie. En heeft u toevallig plaats in uw huis en in uw hart? Kom dan snel eens langzaam met haar kennis te maken.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 Kijk ook even op internet www.dierenthuiskermeland.nl Wat ook 3K verdient een thuis. En inderdaad, wat een kopie, hè? Wat Ach, een pracht, kopie. Pracht. Ja, ze is bijna 2000 keer geliked op Facebook. Oh, maar God, nou, daar moet toch een goed baasje tussen zitten? Geweldig. Dus uh, ga voor uh, 3K of de andere leuke dieren... naar het Kennen met Dierthuis aan de Keeshofstraat, nummer 5.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 daar in, uh, in 20 minuten rijden. Ja, nee, nee nog... dat gaat niet lukken, toch? Even exact. Nee. Ze hebben nog 27,5 kilometer te gaan... en uh, de, de voorsprong van het drietal... Waar, uh, van de Italiaan, de Spanjaard en de Nederlander Tjalingi... slinkt met, met de minuut, om het zo maar te zeggen. Ze hebben nu nog 1 minuut, 28 voorsprong. Ze hebben natuurlijk wel tijdens hun lange ontsnapping... Uh, bonificatiepunten kunnen sprokkelen... tijdens de tussensprints die op het traject lagen... Maar goed, 1,24 minuut nog voorsprong met nog 27 kilometer te gaan. Ik, ik ga ervan uit dat het een massasprint wordt voor, voor Nederland. Maar goed, Charlie heeft goede zaken gedaan in ieder geval Jazeker. voor zijn sponsor. En uh, wellicht een massasprint uh, tijdens de finish van deze tweede etappe... van de Giri, Giro d'Italia in Nederland. Wat klinkt dat mooi, hè? Ja, prachtig. Ja, prachtig. Hé, hey, we gaan nog even kijken naar het uh, voetbal... want we hebben vandaag de wedstrijd gehad van de Veteranen 1. Ja. Ze speelden vandaag uit tegen de Koninklukken. Oh, ze speelden dus met stropdas. De Koninklukken HFC, Ik... daar hebben we het dan over. Nou, ze hebben met 3-0 gewonnen. Zo. Tweede doelpunt werd gescoord door Ferry. En uh, uh, Lars die scoorde... het. Uh, derde doelpunt. Dus mooi ah. resultaat van uh, die oude bokjes van Zalvoort. Wat zullen ze <lacht> Laat hebben? het dan maar niet horen, hè. He? <lacht> Laat het ze maar niet ja. horen. Goed, ze horen toch niet, joh. Die, die zijn alweer aan het feesten, denk ik. Tuurlijk, maar het maakt niet uit of ze nou winnen of verliezen. Het is altijd feest bij hun. Ja, dat is waar. Ja. Nou, zodat het mooie gedicht van de dag. Deze week, Lieveling. Maar die is nog even anderhalve plaats en dan komen we vanzelf bij met het gedicht van de dag. En hier is Shaggy, I need your love. I need your love. Ze zijn heel trots op een overwinning. Ik ze juist weer een berichtje van ze. Nou staan we vierde van onderen. Ja, knap, heel, heel knap. knap. Ze hebben met 3-0 vandaag gewonnen. Van de koninklijke HFC uit Haarlem natuurlijk. Zo lieveling, het gedicht van de dag. Maar eerst de parel aan de zee. Hier is Van Kessel en de Friends. Adres, familie en vrienden. 的 Maar even tegen onze gasten van vanmiddag. Het is altijd feest die zo goed hoor. De paro aan de zee. En die gasten die uh, hoor je straks uh, in het uh, volgende programma bij CFM hebben we het over entertainment for you. Het is 13 minuten voor 5 uur. Hier is het mooie gedicht van de dag. Lieveling. Ik voel mijn lichaam trillen. Als ik je daar zie staan, lachend naar een ander. Wat doe je mij toch aan? Lik je soms je wonden? Deed ik jou zo'n pijn? Iedereen, iedereen maakt fouten. Waar zouden wij anders zijn? Kom, doe jezelf geen pijn. Je hoort bij mij te zijn. Lieveling, blijf vannacht bij mij. Laat me je weer voelen. Hoe of het voelt om vannacht bij mij te zijn. O, oh, lieveling, blijf vannacht bij mij. Laat me weer voelen, hoe of het voelt, om vannacht bij mij te zijn. Ik voel me leeg van binnen. Kom, laat ik maar eens gaan. Maar net voor ik me omdraai, kijk jij me plotseling aan. Je wenkt me met een glimlach en fluistert zacht mijn naam.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 Liefeling, lieveling, blijf vannacht bij mij. Laat me weer voelen hoe of het voelt om vannacht bij mij te zijn. O, oh, liefste lieveling, blijf vannacht bij mij. Laat me weer voelen hoe of het voelt om, om vannacht weer bij mij te zijn. Ja, ik zie die traantjes alweer een klein beetje vloeien hè? bij dit gedicht van de dag. Je hoort hem bij CfM Zandvoort op zaterdag. Het gedicht Lieveling. Ik voel mijn lichaam trillen. Als ik je daar zie staan. Lachen naar een ander. Doe je mij toch aan Kijk je soms je wonder, Nee denk ik jou zo'n pijn. Iedereen maakt fouten, waar zouden we anders zijn? Zingen Albert Jan? Oh prachtig. Lieve Mooi he? Frans Laertz hoor je heen, lieveling. Lieve. Zo. Ik kan Fred ook weer van en playlist Hoef je ook niet weer te draaien, Fred. Nee. <hijfie> Jongen, uh, inderdaad, de single Lieveling bij Zandvoort op zaterdag. Wel lekker hoor, die entertainment voor je muziek. Zodra ik daar vijf uur, daar uiteraard twee uur lang veel meer van bij CFM uh, Zandvoort. En ook in dat programma diverse gasten, dus reden genoeg om te blijven luisteren. Hier is trouwens de single van Chaka Khan. Dat was uh, meer onze eigen muziek, hè? Alweer zo uit de jaren ja. 80, wat jij al zegt. Ja, inderdaad. Maar ja, Fred steekt ons wel aan, hoor. Ja, het is zo'n klein beetje aanstekelijk, uh, Fred. <lacht> niet meer doen, hè? <lacht> niet meer doen. Jor de uh, Jacques en in I'm Every Woman. Alweer het uh, ene laatste plaatje. Het zit er weer op. Voor ons wel, maar voor de luisteraars natuurlijk niet. Want de nee. komende twee uur weer met Fred Entertainment for You. Heerlijke, prachtige ballad. Ja, mooie hij muziek. is er weer, gelukkig. Hij is er weer. Hij is er weer. Ja, hij is er weer. Maar niet meer op de fiets gaan, Fred, want dan krijg je een rode kop. Ja. <laughs> Wil je die rode kop zien? www.civ-live.nl <laughs> Ik ben benieuwd hoe dat op camera eruit ziet trouwens. Heel rood. En je bent helemaal in, into the zero ook, meteen. Ja, ja, dat is allemaal in kleur. Ja, heel goed. Dus veel plezier met het programma zo dadelijk. En wij zijn er morgen weer. Met de ontknoping in de eredivisie. Ja. Dus dat wordt een, ja. dat wordt een, een geweldig schakelprogramma. Ja. Want op allerlei gebieden kan er nog wat gebeuren. Hè Rob? Ik ben heel benieuwd hè he Albert-Jan. Ja. ja, ja. We gaan er meemaken Morgen tussen 2 en 5. Zaltvoort op zondag. Tot dan. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. Doei.